je ontkan met het NOS journaal. Veel meer landen zijn de afgelopen jaren gevaarlijk geworden om in te reizen. Dat blijkt uit een vergelijking van de NOS tussen de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2010 en in 2015. Het gaat vooral om landen in het Midden- en Noorden van Afrika, het Midden-Oosten en delen van Azië. In 2010 waren zes landen zo onveilig dat het ministerie adviseerde om er niet naartoe te gaan. Nu geldt dit advies voor 13 landen. In veel landen is de toegenomen onveiligheid een rechtstreeks gevolg van de Arabische lente. Op andere plekken is de onveilige situatie toe te schrijven aan de opkomst van extremistische islamitische groeperingen. Het gaat goed met Nederlandse woonwinkels. In de eerste maanden van dit jaar steeg de omzet met 13,5%. Keukenwinkels boekten zelfs een omzetstijging van bijna 20%. Waarschijnlijk komt dat door het aantrekken van de huizenmarkt. Mensen die verhuizen gaan vaak op zoek naar nieuwe meubels, een keuken en sanitair. Ook de tijdelijke btw-verlaging naar 6% voor arbeidskosten bij renovatie en verbouwingen draagt bij aan het herstel. Het Amerikaanse leger heeft vaker geblunderd met antrax. In 2008 is de stof mogelijk per ongeluk naar een laboratorium in Australië gestuurd, zegt het ministerie van Defensie. Of de antrax ook op andere plekken is terechtgekomen wordt nog onderzocht. Afgelopen week werden medewerkers van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea uit voorzorg behandeld nadat het leger per ongeluk antrax naar ze had verstuurd. Ook laboratoria in Amerika ontvingen onbedoeld levende bacteriën in plaats van inactieve monsters. PostNL en de Belastingdienst hebben in het geheim afspraken gemaakt om pakketbezorgers fiscaal gunstig te laten werken. De Volkskrant schrijft dat de fiscus zijn ziet als ZZP'ers en dat ze dus niet bij PostNL in dienst zijn. Dat zou het bedrijf jaarlijks zo'n 15 miljoen euro schelen aan belastingen en premies. Ook loopt PostNL geen risico als de bezorger ziek wordt of minder presteert. PostNL erkent dat het in 2012 en in 2013 afspraken over de pakketbezorgers had met de Belastingdienst, maar volgens de Volkskrant zijn die afspraken er dus nog steeds. Het weer. Eerst vallen er nog enkele buien en schijnt de zon af en toe. In de loop van de dag vanuit het westen droog en vaker zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het en verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. Het. Dat het, heren. al 25 jaar. En jij beleeft het. het. CFM. In 2015 al 25 jaar. Live. CFM. Met, Met. Met. Nu. nu. Toebak leeft. We gaan beginnen. Nu alweer. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. We Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Je staat op als altijd. En ineens ziet de wereld er dan toch heel anders uit. Nee. Nee, het is gewoon weer hetzelfde. Zelfde. Ja. Ik kan Echt, nou zou het toch echt aan gebeuren. Zou echt... Sip, sap, bladder. Zou die echt van zijn troon worden gestoten. Maar dan denk je van... Nee, het is één corrupte bende. Dus natuurlijk blijft hij zitten. En onze prins mag naar huis. Die is naar huis gestuurd. Dus dat is helemaal afgelopen. Oh, ja. oh, daar gingen toch de laatste dagen... toch wel heel erg veel over. De dus, ja. FIFA. Gaat het allemaal anders? Of blijft het allemaal hetzelfde? Maar... Sepp Bletter heeft gezegd, ik ga het allemaal snoeihard aanpakken. Hij was ook wel heel blij ook, hè. Thank you, thank you, v FIFA, leven FIFA, thank FIFA, you. FIFA, FIFA. FIFA, FIFA, thank you. En, en liep het podium af en toe liep hij nog te, te... Thank you, thank you. En ik dacht, oh, fuck man, stel dat je idioot toch op bent, 79. Hebben ze niet de hoe oud ik ben? Ja, ik denk, ja, denk ook, ik zo, de ga lekker ook. met pensioen of zo. Man. Volgens mij krijg je gewoon een leven lang dat je gratis naar alle voetbalwedstrijden mag. Nou, hij was natuurlijk ook ontzettend blij ook dat hij, dan denk ik, wat de fuck, als ik straks zeg maar geen FIFA-baas meer ben, dat vrouwtje wat ik naast me heb zitten, dat is er, geloof ik, hoe oud is uh, Midden 40 ofzo? Ja, dan dan, die dan gaat er is hij weg. Dan ja, is hij weg. hij gaat naar de volgende. Dus hij heeft dubbel prijs. Ah. Oh. Nou, het is hem ook gegund. Ja. Ik bedoel, het is één popnat daar bij die FIFA natuurlijk. Het gaat nu ook gewoon allemaal door. Alleen, moeten we nu wel even uh, ons zijn gezicht laten zien door te zeggen van... nee, wij distancieren ons van de FIFA. Wij gaan ik distancieren, maar ik heb besloten... ik ga niet meer naar voetbalwedstrijden. Ik ga met jij. Ik stop er ook mee meteen. <laughs> We <laughs> ik gaan ik ga er niet meer naartoe. Nooit meer En naartoe. als het op de v komt, gelijk doorzeppen. Ja, maar af en toe komen er wel dingen over... Uh, van de uh, voetbal... dan vind ik ze toch wel weer leuk, als deze, weet je. Yes! <laughs> Yes. Dat is toch ook wel weer leuk. Maar dat heeft niks met voetbal te maken, volgens mij ook. Hij is gewoon enthousiast met, en hij kan geen Engels. Nee, dat is Hij nee, heeft een goede uitspraak. Hij kan het wel, maar hij spreekt het niet goed nee, uit. Louis-verhaal vorige week. Echt geniaal moment ook gewoon. Het is de zaterdagmorgen, het is, uh, of, het is toch weer vandaag? 30 mei? Ah. De laatste week is voor mij ingegaan. Ja. Laatste ik... week dat je... 49 bent. Dat je 40 er bent. Oeh. Oh, straks ben ik 50. En ik was pas geleden, was ik op een feest. En toen was, had ik met iemand afgesproken. Die is al midden 50. Die is... Nou, jouw leeftijd 54 of zo is het ook. Ja? En, uh, dus hij zegt, maar daarna speelt het een leuk beentje. Ik had gekeken. Het beentje speelde wel heel veel van die oude meukjes. Ik dacht, nou wie weet is het wel gezellig. Ik ja. ga er ook gewoon heen. En er komen er binnen alleen maar 50 en 60-plussers. Oh. Ik denk van, oeh, hier moet ik even aan wennen. En maar jij zou denk, gisteren toch nog misschien nog naar uh, Patronaat gaan? Dat wat ja, het? kwam toch het zo'n Australische band. Ticky ja. Fingers. Ben je geweest? Nee, ik ben niet geweest. Ik ben je vergeten. Je bent vergeten. Oh, wat stom. Eh, goed, het is vrijdagavond. Het is een beetje een hele avond. Dan moet ik natuurlijk plaatjes uitzoeken en een beetje het nieuws volgen. Qua volgende keer moet je helemaal naar Australië. Oh, dus, daar komen ze gedaan. Dat is waar ook natuurlijk. Goed, Toe Wat de bereid om de 10 uur. En kom op voorwakker, wakker, Rise and Shine The Guardigans. Heel vroeg ook, hè? Het ligt weer... Man, we liggen wel heel vrolijk man, hoor. De zaterdagmorgen. Het is nog redelijk vroeg. Ik vind het bizar. Ja, ik vond het ook wel bizar. Zijn er van die mensen die denken dat ze in het buitenland... Zeg maar, veel meer kunnen verdienen als bankdirecteur of als bankenier? nou, dan ga je toch lekker even weg. En dat is verhaal ermee. Nee, mee. Mee. nee, dan ga je toch even lekker weg. Ik zit op dat knopje. Oh, hier. Toedel de dokie. Ja. Ga dan. Ja, precies. Rot dan op. <lacht> is wat zegt hij nou? dokie, ga dan. Ja. ja, nou precies. Rutte, R Rutte met een norm en ware toespraak gisteren. En zijn van die mensen, die, hebben dan, uh, die zijn zeg maar zonder baan, die, hebben geen, die zijn ontslagen. En dan gaan ze meteen, zoeken ze meteen het adres op van de, van, uh, van, voor zijn bijstand, waar ze een uitkering kunnen aanvragen. Ja, om te, ja. om te beginnen. Om te beginnen, van nou. Gees. Dan, dan, dan Kijk, ga je al, rustig zoeken. Maar dan vindt, vindt hij dat wij die persoon moeten aanspreken van... Hey, je kan beter eens even kijken of er nog een baan uh, ergens uh, kon, uh, op de kop kan tikken. Ja, Hoor dat je meteen... doe je ondertussen gewoon. Ja, nou zoals hij laat klinken is het zo van... probeer eerst even of je het zelf allemaal redt. Kijk even vrienden om je heen of die nog wat geld uh, voor je lappen. Probeer even een soort uh, poeltje te maken zo, weet je wel. Van, uh, nu moet ik weer even uh, op crowdfunding, kijken of je wat geld voor elkaar hebt. En dan pas ga je naar de staties, even, nou, Nou red ik het echt zelf niet. Nou ga ik eens kijken of ik bij de staat wat geld kan halen. Ja, maar eerst zelfsupport. Ja, maar je hebt toch niet gelijk een, een, een bijstand? Het is gewoon je, je uh, UWV. Gewoon. Ja, nou hij is ons zo van. Ga eerst even kijken naar een baan in plaats van meteen op zoek gaan. Waar kan ik het geld halen? Ja, ja. ja, nou, ja het het klinkt, dit klinkt een beetje eng, hoor. Ik denk van nou, er wordt nog meer van ons afgenomen. Want wij hadden vroeger overal recht op. Maar dat kan je vergeten. Het is nu gewoon van wat kan je betekenen voor de maatschappij? Vraag, dus, uh, en dan een tijdje niks. Wat jij voor de maatschappij kan doen in plaats van... eerst te vragen wat de maatschappij voor jou kan doen. Ja, precies. Dat hebben we al vaker over gehad. Ja, de zaterdagmorgen. Dat is uh, de reactie van uh, Obama had dat als speech. En nog een ander ook volgens mij. Ja, was een klassieke. was van vroeger. Ja. ja, toen we nog jong waren. Perfect. Dus de zaterdagmorgen. Het is zonnig in Zandvoort. Aan nou, zeker. En, en ik ben erg benieuwd wat er allemaal speelt. En ik heb een krantje weer even zitten lezen. Er zijn een aantal dingen die... Uh, ons bezighouden. Ja, ja, ik heb ze ook allemaal weer op tekst tv gezien, zoals jullie misschien weten, lieve luisteraars. We hebben ook een tv-kanaal en daar komen berichtjes langs. Ja. Oké, okay. en wat dus heb je nu voor je staan? Een vrouw uh, moet. Ja, ja, van de rechter 48 kilometer lopen voor het niet betalen van een taxirit... Ik vind het wel heel, belang, heel, heel belangrijk. Het dit een alternatieve ook, straf, dit. vind ik wel een alternatieve straf. Ik vind het wel grappig. Uh, in plaats en van dat uh, je moet, moet betalen... Uh, 48 kilometer lopen. <klaan> nou ja, dat levert ja. de staat helemaal niks op, dit. Maar ja, ze, nee, dat is waar. Maar de, ja, nou, eigenlijk wel. Want de rechter gaf haar de keuze. Het, wat was het nou? De vrouw nam een taxirit van Cleveland naar Painsville. 48 kilometer, die rit. En bij het Arriveren op haar bestemming... vluchten zij de taxi uit zonder te betalen. Ja? En de rechter is haar de keuze gegeven om 60 dagen in de gevangenis te zitten... of binnen 48 uur de rit die zij maken te belopen. En zij koos voor de wandeltocht en is de vrijdagmiddag mee begonnen. Want, uh, maar daarnaast moet ze even goed de ritprijs ook betalen. Dat was 100 dollar. Maar ja, het is mooi, als... ik vind dit mooi. Ja, ik vind het een hele mooie straf. Want... Echt een hele mooie straf. En het is ook zo, het is toch een win-win situatie. Het is voor haar gezond. Uh, zij gaat toch betalen. En zij heeft tijd om na te denken, te reflecteren over hoe stout ze geweest is... <laughs> En daarnaast <laughs> scheelt het de staat gewoon 60 dagen om een gevangenen te huisvesten. Oh, oh dat zit er ook. Dus dat het is aan alle kanten is dat gewoon een win-win situatie. Ja, dat is wel. Maar ze had ook gewoon een grotere boete kunnen krijgen. Dat je denkt van nou, we gaan haar even helemaal uitloppen gewoon op z'n kop hangen en uh, dat zijn van die mensen... die moeten snoeihard worden aangepakt, want dan leren ze het wel. En zo veel ja, wel drie 1000 Duizend e euro. Misschien heeft ze niet zo heel veel geld... en ze zijn bang dat ze de baan kwijtraken of zo. Weet je dat soort dingen. Oh, dat je je staat weet niet wat er allemaal speelt, he, he. Dat weet je gewoon niet. Nee, oké. Okay. Nou, uh, uh, ja. Misschien is het idee voor arts van de steur. Arts van de steur wil sowieso hier in Nederland allemaal anders gaan aanpakken. Mensen die voor het eerst zeggen maar een bekeuring krijgen... nu krijg je gewoon nog 10 euro. 10 euro met een berisping van de agent... Van de, de dienstdoende agent die zegt: van, meneer, meneer, niet meer doen hè, of mevrouw? Nee, 10 euro boete. Maar de volgende keer wordt het 20. En zo wordt die boete elke uh, keer. De ve veelplegers gaan ook veel meer betalen. Dat is zijn idee. Ik weet niet of de regering er erg blij mee is, want dat gaat natuurlijk een hoop geld schelen. Want het was altijd een beetje een tendens zo van. Uh, dingen moeten snoeien en worden aangepakt. Uh, je staat op vluchtstrook uh, 50 euro boete. Nee, daar maken we 500 euro boete van. Ja, ja. Je laat je hond ergens poepen. Nou, dan doen we 1000 euro. En dat ging lekker. Daar komen de goede centen op binnen. Ja, dat wel. Maar het sloeg hem toch helemaal nergens op. Want nee. iemand kan zich wel vergissen. Hij heeft meteen een boete van werkval. Zoveel geld. Terwijl je moet langzaam leren. Iedereen moet langzaam leren in je het leven. Je moet inslijten. Je moet inslijten. Ja. Dus nou, we zullen zien. Of arts van de steur zijn planningjes. kunnen doorkrijgen. Uh, uh, krijgen. Goed. De Dead Fox is van Kurti Barnett. Ik kende het niet. Ik vind het leuk. Overtaking without indicating he passes. On. the top of the waterfalls, into the waves and shimmer lights. She's gonna drive you to the shores, but just don't know who. You are. But you will take your time. You're gonna take. The Too too many roads. Jaren, jullie zijn. Ja, zwievel dit. Patrick Watson. Veel meer van hem gedraaid. Alweer om een jaar geleden zouden dat we hem regelmatig. de show hadden nu een nieuwe CD uit. Ik moet zeg. Heel Echt. erg mooi vind ik dit. Daarvoor trouwens nog Dead Fox van Courtney Barnett. En zij komt uit uh, Northern Beaches, Californië. Nee, niet Californië. Nee, Australië natuurlijk. Sydney. Ja, daar komt ze vandaan. En uh, ze gaat binnenkort optreden in Nederland-Binninghuizen. Uh, dat is uh, 22 augustus. Ja. En dat is uh, op een zaterdag. En over Kurt niet gesproken. Ja, en gisteren. Ik heb hem nog niet helemaal gekeken, maar er is een nieuwe film uh, uit over Kurt Cobain. Een hele persoonlijke film. Ik had hem in de wereld eruit hoorde al fragmentjes van gezien. En toen dacht ik van, oh, moet ik even in de gaten houden. En gisteren op iTunes kwam hij tevoorschijn. En toen dacht ik, oh, daar moet ik iets mee. Dus toen ben ik daarmee begonnen. Een twee uur durende film over oh. echt het begin van. Kurt Cobain, toen hij geschapen werd, zeg maar. Oh, filmmateriaal. dat Begin helemaal? Helemaal dat begint. Oh. Nou, nee, nee geen pornofilm. <lacht> maar uh, de film heet Montage of the Heck En heel veel oud materiaal, dat hij gewoon een jochie is. Dat hij leuk, gewoon leuk. rondloopt en dat hij een nepgitaar bespeelt. En ook het verhaal erbij van uh, Kurt Cobain... Uh, of keurt uh, niet Ik had niet altijd wel, hè? Cut niet Maar ook van, van zijn moeder en van zijn stiefmoeder en van zijn vader. Het hele zwikkie bij elkaar. En nou goed, ik ben nog maar een half uur in die film, maar ik, het boeit me wel. Oh, het is je, heel je persoonlijk. Jij je, je hebt hem uh, geüpload of zo, die film? Ja, je kan hem, up, je kan hem gewoon kopen. Oh. oh, ja, oh een oh, oh, digitaal man. Echt een hele scherpe kwaliteit. Hmm. Maar goed, echt interessant iets om uh, daar even naar te kijken. Ja, dat dus, is ook leuk. Goed. Uh, wat nog meer? Ja, ik heb hier een een leuk berichtje dat er in, in het plaatsje Linden... volgens mij liggen die er ergens in Noord-Holland, maar... er staat een melkkoe met drie kleuren, zwart, rood en wit. Ik zag het gisteren in de krant. Ja, dat is heel speciaal, want ja. er zijn in Nederland nog geen tien van. Nee. En uh, de eigenaar Bas, die vertelde al, toen ze geboren had... had hij echt van, Hè, hoe kan dat nou? En hij heeft, uh, hij heeft haar aan iedereen laten zien, maar niemand wist hoe ze zo geworden was. En hij zegt, we hebben haar een driekleur genoemd. Maar je kan het ook noemen een lapjeskoe. <laughs> een lapjeskoe. Ja het, is normaal, even, ja, het is erg apart. Ik ben ook benieuwd wat voor melk je dan geeft, zeg maar. Dat is nog wel een ja. beetje... Ja. beetje ja. Net als die bepaalde tandpasta, weet je wel. Drie kleuren. Ja. Maar normaal heb je dus bij een zwarte moeder of een, en een rode vader 75% op een zwarte kalf. En de andere 25% wordt rood. Want de zwarte kleur is dominant. En mengelingen zijn dus heel bijzonder... En uh, Toos 55 is zo speciaal dat hij zegt: we gaan haar niet weg toen als ze ouder wordt. Zo'n bijzonder exemplaar. En ze is ook drachtig nu. En uh, hij is heel benieuwd wat eruit gaat komen. En alle voorbijgangers die stoppen om een foto te maken van haar. Ah, Jij, leuk, ik vind het wel leuk. Erg grappig zoiets. Ja. zien bezienswaardigheden. In de plaats Linden, zei je. Ja, Linden. Linden. Hier is een foto op. van de koe. Okay, kan die uh, op Google worden geplaatst? Dat je precies kan zien waar hij in de rij staat? Ik ga even kijken. Dat is misschien. De <coughs> coördinaten, weet je, als kan ze invoeren kan je er langs rijden. Ja. Yeah. Nou, niet altijd. Af en toe is ook iets, denk ik. Ik moet gewoon eens even uitproberen. Het heet Unknown Mortal August. En het heet Multi-Love. Ja, de liefde stralen wij hieruit van de radio. Zo, helemaal geen punt. Oh, lekker fietsen door Zandvoort heen. Ik kijk wel uit voor die uh, dubbeldex Oh, dat was in Londen. Gewoon dubbeldex Man, dat is echt bizar gewoon. Ja, het was trouwens een uh, eenwieler. Dat een, een uh, ja. fietser op een eenwieler. Die zeg maar kwam aanrijden. En uiteindelijk kwam er een dubbeldekt bus. En jawel, dat ging niet helemaal goed. Oh, push En toen lag hij eronder. En zo'n bus hebben ze met een aantal mensen opgetild. Toen kon hij eronder vandaan kruipen. Hij ligt nog wel in het ziekenhuis. Ik geloof niet of het echt heel goed met hem gaan. Maar in ieder geval heeft het wel overleefd. En zo'n bus scheen dus iets van 12.000 kilo te wegen. Oh, dat geloof ik wel, ja. Dat is me nog even een uh, happie. <tie> ik zit ja. dat te rekenen. Hoeveel zou jij echt in, in flinke kracht in spanning kunnen tillen? 60, 70, 80 kilo? Het ligt eraan hoe je staat ook, hè? Ja. Of je uit je knieën tilt en... Uh... Dat je je armen recht kan houden. Want als je gewoon één arm... Ja, dat is wel heel wat anders. Dan vind ik een tas van 20 kilo al zwaar. Ja, dus ik zat al een beetje te rekenen. 12.000 kilo gedeeld door... Nou ja, zeg 60, 70 kilo. Ik had een beetje een rekensommetje van... Wat was het bij elkaar? 240 mensen of zo. Nou, ik heb, ik heb die foto gezien... En ik heb ook de film gezien. Er waren niet zoveel mensen bij elkaar. Dit waren echt wel supermensen. Die hadden echt die, die kracht-explosie met z'n allen. Om iemand te redden. Die hebben bijvoorbeeld mij minimaal 100 kilo getild. Oh ja. oh ja, ja, Echt een mooi gebaar. Ja. Goed, het is half precies en nu tijd oh. voor de Zandvoortse oh. berichten. Oh ja. En ik moet zeggen, afgelopen maandag was het uh, kind van, uh, de dag van de vermiste kind. En toen werden er uh, 06 bandjes, polsbandjes uitgereikt. Ja. En Vooral de Zandvoortse bereikingsbegade is er erg blij mee. Ook de politie is er, de is er blij mee, want regelmatig zijn er toch wel kinderen die vermist raken. Circa 900 kinderen zijn op te gast in Zandvoort. In Irak, en de kinderen dan, of in de ouders dan kwijt. En zo'n polsbandje, ja, dat, dat doe je dan om. En dan schrijf je dan een 06-nummer op. Uh, dan moet je hem wel uh, meteen omdoen. Niet dat je denkt van, oh, ik zal hem straks even halen. En dan is hij is al verdwenen, je kind, die is die al op de hoop. En is het kind het bandje zelf gaan halen en die nee. is nooit aangekomen. Nee. Dus die denkt, ga jij maar even het <laughs> bandje halen. Ja, dat moet je zelf even doen. Ja, je bent uh, zelf... Uh... Zelfverantwoordelijkheid en zo. En, ja, dat, dat, ja, ja. ja, precies. Uh, Rutte zei dat altijd. Dat pak je automatisch allemaal even. Eerst kijken wat je zelf kan doen. Maar goed, dus. Zelfredzaamheid, ze hebben, dat is redzaamheid. Ze hebben de afgelopen maandag. <kwijnt> hebben ze dus voor het eerst de eerste polsbandjes uitgereikt. En ik vind het een goede, goede stap. Zeker weten. Nou, ik heb goed nieuws voor de mensen in Zandvoort zelf. Dat de bewoners. nou ja, de mensen die het betreft weten het al. Maar de bewoners van de nieuwe Sofia. die krijgen sleutels van de woning. En het is afgelopen woensdag zijn er dus. 28 nieuwbouwappartementen opgeleverd. Zijn ze al klaar geworden? Ja, ze zijn klaar voor oh, bewoning. En de, hoewel de bestrating is nog niet helemaal gereed. Maar de eerste bewoners zijn nog gestart met verhuizen. En het verliep echt heel efficiënt. En de appartementen zijn dinsdag nog nagelopen en zo. En uh, ja, de mensen die zijn erg blij. En uh, je ziet zo, dat is inderdaad hard aan het werk allemaal. En, ja, dat is wel, het begint dan te leven zo'n wijkje. Hè? Ik ben echt wel nieuwsgierig hoe lang dat nou geduurd heeft. Want ik kan me wel zo goed herinneren dat het hele verhaal in de kraadsom... dat ze het gingen slopen en wat het ja. plan was. En, ja. uh, je kon intekenen en nu is gewoon de dag alweer zover... dat er mensen inwonen. Ja. Dat is bijzonder. Nou, uh, ook weer goed, ge, goed nieuws voor het grote huis. Het pension-anex-kamerverhuurbedrijf aan de Brede Rode Straat... De laatste jaren heeft het zoveel problemen veroorzaakt. Mensen die daar dan wonen en andere mensen lastigvallen. En pas alleen was het nog een moeder die ze heeft aangifte gedaan, is daar ook naartoe gegaan. Omdat haar dochter werd nagevloten en geïntimideerd met. Ja, opmerkingen en zo. En ze durven zelfs niet eens meer over straat, dat meisje. Dus het, is nu, het gaat dicht. De vergunning wordt ingetrokken. Het is wel even afwachten wat voor bedrijf er nu in komt. Ja. Maar het, het, het, alles is beter van wat er nu is, uh, denken ze. Dus uh, goed nieuws voor die mensen die daar vlakbij wonen. Het grote huis. Ja. Klinkt al spooky-achtig. Ja. Het grote, grote huis. Ga er met de grote boog omheen. Ja, het klinkt ook een beetje van zo'n Engelse landserie-achtig. Uh, ja. Ja, oh, ja, ja. Ja. Uh, upstairs, downstairs. Oh, dat, dat klinkt idee. weer anders, ja. ja. Dat ja. klinkt weer een beetje suffig. Ja, precies. Uh, aanstaande dinsdag uh, van 2 tot en met 5 juni is het tijd voor de wandelvierdaagse. De organisatie heeft wel een prachtige wandelingen uitgezet. En overal staat dat er start op Duitsersveld plaatsvindt. Dat is echt niet juist. Want de start zal beginnen vanuit het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan. Dat is dus in uh, Oud-Noord noemen ze dat. En op vrijdag 5 juni wordt er gestart vanaf het Kerkplein. En wie elke avond zijn stempeltje heeft gehaald, krijgt op vrijdag een welverdiende medaille. Er zijn routes van 5 kilometer en van 10. Honden mogen ook gezellig meelopen, maar wel graag aangeleid. En kaarten zijn voor 4 euro te koop bij Bruna Balken. En hier is speciaal aan de grote krocht. En aan de start kost de deelname slechts 5 euro. En je kan ook via www.zandvoortsevierdaagse.nl en die vier is een cijfer, let op. Oh ja, daar ja, schrijf je hip. mee. Yeah. En uh, de, de, als je daar dus op gaat, dan kan je het formulier al downloaden en die kan je vast invullen. En dan, uh, en dan ga je daar gewoon. Heen. Okay. Maar ik zit wel te denken. Nee, laat die maar hier. Dat, ja, dat is die nieuwe koe, hè? Ja, maar het inschrijfformulier, nee. ik vraag me af of je daarmee dan aan de bak komt. Omdat dan uh, kan je dan wel zien dat je betaald hebt, hè? Dat is de vraag. Ja, ja. Ja, ik... ja. Uh, uh, ook ja. Iets anders is uh, dat Zandvoort uh, uh, Alive bleek waterproof, stond in de Zandvoortskant te lezen. Het was een spektakel, het dreigde wel een flinke buitenkomen, maar uiteindelijk kwam hij niet. Dus er is, uh, er is goed gedanst uh, en ook de uh, Zandvoortse DJ Romando heeft de sterren van de hemel gedraaid. Het werd een geweldig feest op het Zandvoortse strand, waar een paar honderd fans volkomen uit een dak gingen. Dit seizoen kent twee edities. Op zondag 5 juli kunnen weer de voetjes van de vloer... Het is gratis, hè? Dus, hmm. uh, maar goed, kan je er gewoon heen? Of moet je even goed toch wel je gratis kaart aanvragen? Dat, is niet helemaal, dat weet ik niet meer van het vorige bericht. Weet jij dat misschien, Jolande? Sorry? Dat je, of, of je er gratis gewoon naartoe kan? Je kan aansluiten of moet je een kaart aanvragen? Dat weet ik niet. Ik zie ook jou kijken. Zo van, ik heb geen idee waar je het over hebt. <laughs> nee, ik was even een nieuw berichtje aan het zoeken voor net Oké. Okay. straks. Maar goed, Z Zandvoort live, dus 5 juli. Nee, het is juli. gratis, je hoeft geen kaartjes te kopen. Oké, okay, precies, je kan er gewoon heen. Goed, je weet het niet. Ik ben niet geweest, maar uh, nee. het is altijd wel leuk. Maar uh, ik weet wel de mensen die ernaast wonen, die vinden het iets minder. Die gaan ook echt weg die avond. Nou. En middag. Goed geregeld, die krijgen zeg maar een bon van, uh, van de ja, gemeente om, om te uit eten te gaan, uit eten te een, te een, gaan. bijgelegenheid. Of, of breng ik ze nu op een idee en dat dat misschien moet je ze zeggen... zeggen. Wordt, wordt het allemaal duurder? Dat ja, zo houden ze wel, te vriend. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Goed, zover de zandvoortse berichten. Volgende uur veel meer. Natuurlijk. Even een oud plaatje uit de doos van Tol Backman. She's so high. She's black, flash and Now to so sell it. She's touch, smell, sight, like taste, and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know Jij ja, kijkt omhoog, wat zie je dan? Zwart, ik zie een zwarte ring in de lucht. Wat een rotstreek is dat gewoon. Uh, vorige week hadden we een soort uh, foto van een UFO. Het leek meer een kwal op kop die naar beneden viel. De aardig tegemoet. En toen was het zo van: is het een UFO? Of is het nou hier gewoon een dying flying object? Een un dying. Ik kan het niet uitspreken. God. Maar goed. Uh, nu, unidentified. Unidentified. Flying unidentified. Object. Dat is een moeilijk woord ook. Uh, identified. Maar dat is wat heel veel mensen zeggen ook van je in, identificatiebewijs. Het is identificatie. Identificatiebewijs, identificatiebewijs. oké. Okay. Nou, ja. in ieder geval, nu is weer een uh, foto, een filmpje van een mysterieuze zwarte ring... die dan ook ergens hangt. Nou, ik, ja, dat kan gewoon van alles zijn. Het leek een beetje op gewoon op een uh, parachute. Een zwarte ring leek het op. Een zwarte ring, wat voor ring was dat? Waar kan je die omheen oh, doen? Nou, laat we dus eens ja. dus even met rust, joh. Dat ja, was gisteravond. Dat was in het Argentijnse Tigre, ten noorden van Buenos Aires. Oké. Okay. Daar waren tientallen mensen hadden hun telefoons. Uh, had, had, uh, haalden hun telefoons boven toe. Ze zagen een mysterieuze zwarte cirkel door de lucht zagen zweven. En na enkele uren, waarin de vreemde speculaties de ronde deden. inclusief de mogelijkheid van een buitenaards fenomeen. kwam de oorsprong van de cirkel aan het licht. Het ging om een special effect. dat in het park De La Costa gebruikt wordt. in de show rond een zombie-invasie. <lacht> Ja, ik zal eens kijken. Want wil je dat zo niet, kan je wel zien. Wil je he? dat niet meer doen, zeg zeg ze, Het lijkt wel zo'n zo beetje een idee van: oh, het is uh, een ring. En komen ze van, als je daar doorheen gaat, kom je in een andere dimensie of zo. Dat er dus via die dimensie nu al een rottigheid op de aarde Ja, komt. een wormhol. Ja, dat, geloof ik geloof dat je er doorheen gaat en dan kom je in een andere tijd terecht. Ja. Zoiets. Dat denken ze nog steeds dat je ook in, als je een zwarte gat binnengaat, dat je dan ergens anders in, een, in de ruimte terechtkomt. Ja, en dan gaan voor die wetenschappers gaan dan in de wereld eruit door uitleggen. Nou kijk, je kan natuurlijk ook gewoon reizen. Maar je zou misschien via de wormhal zou je zeggen... dan heb je dat blaadje zo recht. Maar wie weet als je in een wormhal gaat dat je het blaadje dan kan buigen. En dan ben je dan echt een poep en dan scheep ben je aan de andere kant. Ja, het is wel maar handig. het zou kunnen zijn dat je helemaal in elkaar geperst wordt... dat ik van je over is. Dus ja, er moet even iemand in. Ik ben open. jij erin? Ja. <laughs> nou ja, ze deden toen wel bij de... de uh, wat was dat nou? Stargate... Dat was ook een, van een geweldige film, vond ik dat. En dat was inderdaad dat ze, een soort uit het oude Egypte. En toen gingen ze door die poort. Ja? En toen aan de andere kant er was er dus gewoon een oude Egyptische beschaving. Oh ja. was, het was echt een prachtig film. Er is daar dan nog een serie van ja, gemaakt, maar de film eind... zelf... Was, oh. de film zelf is altijd, ja, meestal ja. is dat wel leuk. Als er weer een serie van wordt gemaakt, dan, je denkt, ja, nou, dan wordt het weer zo uitgemolgen. En dan krijg je ook, vaak ook een relatie, eindeloze relatiegelul erbij. Denk ik, daar gaat het om. Het gaat over de, om de sensatie om de bleven. Ja, en die toch weer toch altijd... relatie met die, en die kan daar niet tegen. Ja, maar er komt in zo'n film dan ook wel weer want dat van de ene kant of van de andere kant hè, van het heelal... Ja? ...dat ze dan uh, toch elkaar vinden. En dan, is het, dan gaan ze terug. En er dan eentje toch wel van. Nee, ik blijf hier. Want ik wil ja, bij jou blijven. Ja, het is mooi. Vind je zo lief? Ja. Er zijn trouwens op internet uh, mysterieuze foto's te zijn, ook van mensen die, uh, die. hebben die foto's geanalyseerd. En dat is bijvoorbeeld een foto uit 18 Zoveel. En er is een man die zit tussen het publiek en die heeft een toestel om zijn nek. Een fototoestel Die er toen, toen niet kon zijn. Oh. Dus ze denken dat deze man ook een tijd. Een, tijd Reiziger was. Oh, een tijdreiziger was, is dus er zijn meer foto's van hele mysterieuze dingen ja maar dat is helemaal niet op zijn plek dat was toen nog helemaal niet, dat ziet wel op de foto in, in 1845 weet het begin oh. van de fotografie dus ja, het zijn wel mysterieuze dingen als je daar echt op gaat googlen kom je op leuke dingen terecht goed, nog meer aparte dingen, of eerst even een mopje muziek dames en heren, zullen we een mopje muziek doen ja, ja. Actie, ik zie nee. ja hoor, Met de week <laughs> leuk Burg. vorige week voor het eerst en vandaag voor het laatst, Nou, dat weet ik niet het is wel een plaatje. Echt voor de werkman die vandaag de van de klus moet. Je heb het nou op de Kliko's Radiator. Twee door elkaar. Je hebt de radiateur en de radiator. Een radiateur heb ik al een paar keer gehad dat hij dan stukjes. Dat water eruit liep, weet je wel. En dan gooi je zo'n pil erin. En dan gooi ik er slootwater bij. Nou, dat was niet altijd even goed. Maar dan kom ik altijd bij de, de, de AWB of dan kom je bij de auto. Wat is het, het stuk? Een uh, radiator is stuk. Nee, radiateur is dat. Nee, het is toch een radiator? Nee, radiateur. En de radia die radiator zelf, dat zijn die in de verschillende kamers hangen. Ja. Die losse delen. Ja. Dat zijn de radiators. Ja, en de radiateur de is, is voor in de auto. Oké. Okay. Ja, nou eindelijk snap ik het, dat is al wel ja. Vroeger kon ik ze nog wel eens maken. Maar tegenwoordig is het allemaal veel te moeilijk, zo'n auto. We moeten aangesloten op een computer. En afgelopen week heb ik ook weer gezocht naar een nieuwe auto. Mijn vrouw is daar veel bedreven in dan ik. Dus die komt af en toe met een paar tips. Ze zegt van, ik heb een auto gezien in... Hallo, uh, hey, daar gaan we even heen, dat is goed. En ze zegt van, ik denk dat het wel wat wordt. En dan uh, ga ik zo'n een uh, lompe boer erin zitten. Hij huh. ruikt wel apart. <lacht> Nou, maar even een rondje daar. Ga je een rondje draaien? En mijn god, ik weet niet of er dan. wat er in, iets in die verwarmingen zit. maar er komt een gemur tevoorschijn. Ik heb er echt twee dagen last van gehad. Ja, ik ben er misschien een beetje overgevoelig voor. maar ik had echt het idee dat die geur aan mijn kleren bleef hangen gewoon. Dus hij had zoiets van. Ja, maar dan neem een CO2-apparaat. zetten ze er dan in. En ja. dan staat hij er nachtje in. En dan is de geur eruit. Ik zeg, ja, is dat zeker? Nou ja, zegt die man. Ja, zo goed als zeker. Ik zeg, nou, het gaat dan eerst maar doen. dan kom ik later terug. Hij zegt, nee, dat gaan we niet doen. Maar het is 100 euro. Nou, nou, goed. Dit wordt vervolgd. Hij heeft het nu toch gedaan. En nu vraagt hij of ik er nog voor langs wil komen. Dus hij wil jou je auto wel graag verkopen, mij. Oh. We zullen het zien. Ik vind het echt zo lastig. Twee van onze auto's. Wat voor ellendie. Gewoon die een andere man koopt. Ja. Ja, ja, viezigheid. Dus, je weet niet wat ze er allemaal in gedaan hebben. Nou, dat, die, die, die, dat, die vind ik wel weer spannend. Ja? Maar je weet niet wel of je een aanrijding ja, hebt maar gehad. Als het heel echt zo stel is, dan wil je dat ook niet weten, toch? <laughs> Uh, focus me op de daad. Het is kwart voor negen. Ja, het ja. is vroeg. Ik weet het, we hebben het alweer over voor seks. Ja, en over blow ook. Oh, er was een Amerikaan, Bruce Blunt... en die deelde zijn wiet met zijn chameleon binnen. En dan hebben ze hem dus blijkbaar... er uh, was een harte video van het rookverstein... op zijn Facebookpagina gezet. Dat leidde tot klachten van dierenliefhebbers. Want in de video blaast Blunt rook in de mond... of de mond, in de bek gewoon, ja... Want een Chameleon heeft geen mond. He? In, de, in het bekje van zijn huisdier en om hem te kalmeren, zo zegt hij. Ja. En de rechter bekeek de beelden en kwam tot de conclusie... dat het kinderachtig is, maar niet vreed. Er zijn ook geen sprake van dierenmishandeling. Yes, maar ja, binnen werd wel op basis van die klachten in beslag genomen... door Animal Care en het controlcentrum in Chicago. Ja, en hij hoopt dat hij zijn rookmaatje weer snel op mag halen... meneer Blunt, maar het is maar de vraag of je hem meekrijgt dan. Maar ja, weet je, de, de, al die kinderen die dan... Uh, ...in huizen wonen waar de, bij de ouders roken... ...ja, die kunnen dan ook allemaal weggehaald worden. Allemaal, nee, nee, nee, dit is een voorbeeldfunctie, dit al. ja, Zeg ja. Als we dit toelaten, dan is het, het hek van de dam. Dan gaat iedereen gaan aan de dingen doen met zijn huisdier. Ik liep, liep vroeger ook altijd door een woning... ...en uh, we speelden verstoppertje gewoon in de rook. Ja, dat <laughs> was hartstikke spannend. Er werd hartstikke veel gerookt. Ja, we hebben wel allemaal uh, nu echt wel... Uh, ...verhoogde kans op CPD en toestanden. <laughs> maar we vonden het toen uh, heel gewoon. Het was gewoon het wilde westen. We hebben gewoon altijd gestonken naar rook vroeger. Ja. Altijd ja. dat denk je denkt van, oh ja, ja, ja, heeft Jolande vanmiddag hier gespeeld? Ja, gadverdamme. Ja, oh, dat is toch een mens van verstegen. gadverdarrie is Zelf roken je op dat moment niet eens, weet je wel. Dat nee, is verschrikkelijk. Oh, dat is gewoon niet op te wassen ook gewoon. Maar goed, dat werd nee. toen geaccepteerd. Ik denk dat de mensen vroeger ook veel meer stonk. Ja. Tegenwoordig moet het allemaal veel zijn schonen. En krijg je allerlei allergieën. Ja. Daar ben je toch ook niet helemaal blij mee natuurlijk. lijkt nee, maar niet niet alles. Oeh, dames en heren, straks nog meer wetenswaardigheden nou, en eerst Monaco. En dat is de tekst. En onder andere ook, What do you want from me? There is one thing that I Nako, jaren 90 en What Do You Want From Me, altijd de vraag natuurlijk bij ontmoeten elkaar en wat willen we van elkaar? Is, dit moment is niet zomaar, dit is niet toevallig. Er is een, ja, we zijn voor elkaar gekomen bij elkaar en dan moet je uitzoeken wat, waar is dat voor? Ja, ik heb ooit uh, zijn oh, nee, dat ding is gelezen, de Sainte nee de dingen gelezen de nee de belofte geloof ik. Oh, oh, ja. oh ja, ja, oh, ja. dat, dat ik ook er is, is geen gelezen, toeval. Ja. Niks is toeval. Als je me, me genoeg tijd in een persoon steekt... dan kom je er wel achter. Oh ja, daar zijn we bij elkaar. Een halve dag praten. Dat was het. Nou, en tot ziens. Ja, dat heb ik, zo heb ik wel een tijdje volgehouden. Toen had ik nog geen kinderen. En geen baan. Had ik nog een uitkering. Nee, zonder gekheid. Maar goed. Toen had je dan nog tijd om uit te zoeken. Waarvoor ben ik jou tegengekomen eigenlijk? En in de bus is dat wel een klus hoor. Als je naast iemand zit en dan zit je ook iemand achter je. En dus iemand naast je. En, verder, en die ben je allemaal tegengekomen. Moet je allemaal uitzoeken. Waarvoor zitten we met ze al in die bus? Nou, je hoeft niet van iedereen te weten. Want als je geen interactie hebt, dan, dan is het op dat moment niet belangrijk. Ja, maar dat maar dat als het, iemand naar je kijkt... en de, Dan moet je mensen dan Huh? Heb ik wat voor je aan? Nee, nee dat is niet Moet je de houding. Je hey, kijk naar nou, me, dat is niet voor niks. Wij moeten iets samen en dan, oh. en dan zoeken. Ja, oké. Okay. Er <laughs> zijn wel mooie situaties uit voortgekomen kan ik zeggen. Oh, zeker? Ja, er zijn ook mooie situaties. Nou, dus, uh, ik vind het nog steeds leuk dat ik jou ontmoet heb hoor. Ja, zeker. Ja, dat is het toch wel. Uh, we zijn er nu wel uit waarvoor we elkaar ontmoet hebben toen. Ja, dat, ja. dat is een diepe betekent. Heel diep. Ik ben nog wel benieuwd of er echt nog een veel dieper doel zit. Dat moeten we nog even afwachten. Zeg maar. dat, uh, ja, dat ja. het nog een follow-up heeft. En huh? dat soort dingen. Goed. Ja. Nou. Ik, uh, we zijn stiekem aan het filmen steeds. Hè, dat er gebeurt steeds meer. Ja. En nou blijkt dus dat er. Uh, in Krimpa aan de IJssel was er een jongetje. En die maakte in opdracht van zijn ouders. met een mobieltje opnames. nadat hij geklaagd had over de chaos. in de les op zijn school in Krimpa aan de IJssel. Ja. Op de opnames is goed te horen dat het heel lawaaiig was in de klas. En volgens de vader was het zelfs een pokkenherrie. En de vader zegt dus. dat de, de lerenkracht de grootste moeite had om orde te houden in de klas. En uh, ja, ze zijn doorgespeeld naar de. En die hebben de lerares uiteindelijk op non-actief gesteld. Nee, ja, Dat is fantastisch dit. Ja, de directie heeft geprobeerd de afluisteraffaire geheim te houden... om onnodige commotie te voorkomen, maar het verhaal is nu uitgelekt. En uh, volgens de directie staat het uiteindelijk... als uh, ontslag van de betrokken leraren los van de opnames, Want ze zou in ruil voor een oud placement traject... hebben beloofd niets over de kwestie naar buiten te brengen. Maar ja... Uh, als je niet uitkijkt, dan staat het filmpje straks viral, hè? Staat het... Ja, dat gaat echt heel snel. Ja. ja, Ik moet zeggen, ik heb het zelf ook. Ik, ik, zit zelf, ik werk zelf in de sociale sector. Ik werk met mensen, dus ik denk dat ik wel een beetje weet... hoe ik met mensen om moet gaan, hè? Uh -huh. Ik ben ontzettend goed daarin. Vooral met mensen die ja, toch wel een beetje een uh, contactstoornis hebben of zoiets. Dus dan zie ik mijn uh, dochter op school... en dan zie ik hoe die lerares daarmee omgaat. Oh, dan moet ik me zo inhouden, zo van... Ja, misschien moet je iets enthousiaster zijn. Misschien moet je dus even iets meer motiveren. Misschien moet je even nu ingrijpen. Misschien moet je dit even doen. Maar ja, ik, ja, maar oh, zo, hou ik, Volgens weer mij zeggen. krijg je dan echt een klap op je bek gewoon. Als je dat, heel, dat gaat zeggen. Nou, maar dat oh god, dan, dan, dan, dan ziet ze je binnenkomen dan gaat ze de zijde door af. Oh god, heb je die toebak weer. Ja, rot eens dus ja. even op je. Nee, ik bedoel, ik moet het loslaten. Ik, dat, zei, dat vond ik wel goed van Rutte. Rutte zei gisteren ook van, dan zijn er van die mensen die gaan bemoeien met de leraar. Die gaan even zeggen van, nee, ik vind dat mijn dochter die gelijk hebt." Nee, dat moet je niet. Je moet het loslaten. Wat in de klas gebeurt, gebeurt in de klas. En dat moet je gewoon loslaten. En als het echt fout gaat, dan ga je naar de directeur. En dan ga je van, Ik wil even een gesprek. Ja. Maar niet via je dochter of opnames laten maken. En dan ja. zeggen van: Ja, maar dat de, de opvolger van de ontslagen lerares kwam ook al in de problemen. Maar volgens haar is de inmiddels tienjarige jongen er een. De gebruiksaanwijzing. En zijn de ouders notoire klagers. Die het maar al te vaak en te snel hoge opzoeken... in plaats van het met de leerkracht te overleggen. Ja, dat is ook wel waar. Ja. Ik ook wel, soms heb je, heb je niet één cliënt waar je voor moet zorgen... maar je hebt ook nog twee cliënten erachter ja, zitten. Die ja, ja. nog die eigenlijk ja. misschien ook al beschadigd zijn. En dan ja. ook wat mee. En... Och. Maar dat oh. doen de buren, toch? Het beschadigen? Nee, dat... Ja, ook <laughs> misschien. Ja. Nee, maar dat is toch die zelf? Dat zijn ja. toch de buren en neven. Ja, nou, maar nee, maar het is te weinig tegenwoordig. Mensen oh. worden niet meer gehoord. En ze zitten alleen maar aan een telefoon. En, en, da en dan. Is dat geen social media, media, dat gaat weer te hard. En het is gewoon zo fijn als je gewoon een gesprek van uh, eye to eye hebt. En, en dat is gewoon prettig. En dat gebeurt niet meer zoveel. Ja, maar is daar geen app voor of zoiets? Nee, je moet gewoon echt lekker met je buurvrouw zeggen van hoi, lekker weer, zo we even een bakje doen. Ik kan niet even via FaceTime of zo dan. Ja, vind al, ik vind het komt allemaal zo dichtbij. Ik wil graag dat schermen tussen houden. Ja, je vindt het fijn dat ze niet ruikt, de mensen zo. Ja, en dat dan ook een gegeven denk ik van... nu gaat hij naar links. Okay. Toch niet zo interessant. Oh, Swap. <laughs> Swappie. Ja, ja, ja, zoiets. Is, ja, wat een rare wereld. Het was vroeger allemaal heel anders natuurlijk. Goed, nieuwe cd van de vaccines. Hij wordt steeds toegankelijk. Vroeger was het nog een beetje regie. Maar nu is het uh, nou, gewoon lekker popplaat. Je kan het wel waarderen hoor, daar niet tegen. Daar niet van. Maar goed, minimal affection. Nou, de half het net over. In a world of minimal affection can you give yourself?